Op een koude Rotterdamse morgen een arme baby wordt geboren in de, in de ghetto en zijn moeder huilt. Er is één ding wat ze echt niet wil, naast vier kleuters ook nog baby gegeeld. in de Je hebt nou medelijden, staat het arme Jogi bij? Anders wordt hij later crimineel, zo ben ik bang. Kijk nou eens naar jou en mij, staan wij er als blinde bij? Of draaien we onze hoofden af en gaan ons eigen gang? de wereld draait. Een ven met zijn baseballpet speelt in de gangen van een grote flat. In de, in de ghetto. En zijn maagje knort. En hij breekt in bij een oude vrouw. Hij rooft de koelkast leeg, slaat oma blauw in de ghetto. In de ghetto. En op een nacht barstend van de honger. De jongen slaapt nu door. Hij koopt een mes, steelt een kar, wordt ontdekt en komt niet vaar. En zijn moeder huilt. En de mensen staan erbij om die jongen heen. Hij ligt met dat mes en dat bloed heel alleen in de ghetto. In de ghetto? Haar ja, zoon die sterven gaat. Want hij sterft van de honger, zijn leven was kort. Als er weer een kleine baby geboren wordt in de ghetto. In de ghetto. En zijn moeder huilt. In de ghetto. In de ghetto. In de ghetto. In de ghetto. In de ghetto. Ja, Bob is het is dus natuurlijk de eerbetoon aan onze eigen king. Elvis Presley, die al 15 jaar onder de zoden ligt. Are you some tonight? Do you miss me tonight? <laughs> Bye, Elvis, in de ghetto. In de ghetto.